Eerst een klomp met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht gaat de verkoop van losse kamers aanpakken. Verkopers die van hun pand af willen, bieden steeds vaker kamers binnen één woning te koop aan. Banken geven daar geen hypotheek voor, dus het zijn vaak ouders met veel geld die zo'n kamer voor hun kinderen kopen. Volgens de gemeente is dat tegen de regels omdat een woning niet officieel gesplitst is. Daarom komen er voortaan handhavers langs bij kopers om te eisen dat het splitsen van de woning wordt teruggedraaid. Anders kunnen ze een boete krijgen. In Tsjechië ziet het ernaar uit dat de oppositiepartij Ano van de populistische oud-premier Babiš de grootste is geworden bij de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen komt zijn partij uit op iets minder dan 40% van de stemmen. Babish wordt gezien als aanhanger van de Amerikaanse president Trump. Hij wil onder meer belastingen verlagen, klimaatplannen van tafel vegen... en minder militaire steun geven aan Oekraïne. De partij van de huidige premier Fiala zou uitkomen op 19% van de stemmen. Fiala lijkt te zijn afgestraft voor de bezuinigingen die zijn regering heeft doorgevoerd. In Schiedam hebben enkele honderden mensen gedemonstreerd... tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Ze liepen een mars door de stad. Er waren ook enkele toespraken. Bij het protest zijn drie mensen opgepakt vanwege belediging. Er was ook een tegendemonstratie. Daar kwamen enkele tientallen mensen op af. In Ospol bij Weert heeft brand gevoed in een varkensstal. En daarbij zijn zo'n 400 varkens omgekomen. De brand brak rond half twaalf uit. Wat de oorzaak was, is nog niet bekend. De brandweer vermoedt dat er giftige stoffen zijn vrijgekomen en doet metingen. Bij de brand in Ospol raakte niemand gewond.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 Is het inmiddels 0,5. En hij heeft dus drie doelpunten achter zijn naam staan. Naar al 10. Goed hè? Dus ja, het Echt? gaat goed. Uh, gaat een beetje de goede kant op. 0,5. En 0,5. Uh, dus dat betekent nog maar een... Uh, als je het doelsaldo er even naast zet, min 2. Ja, nou ja, daar, daar heb je gelijk in.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 Rendel Lawson eh, niet een kwartier hoeft te, te praten... maar vijf minuten, want wij hebben hier alles al besproken. Ik wou net zeggen, laat je wat voor uh, Rendel over. Uh, nou, nou, hey, Jij ja, hebt nog goede platen die we willen ja, laten horen. Ja, um, dat is ook uh, iets weer uit het eigen programma. En uh, Zij heet niet alleen. dit zeggende wordt er op dit moment... het Flat Mountain Festival gehouden in de buurt van Hoorn... waar die voetballers uh, dus bezig zijn. Westwoud, uh, daar, dat is allemaal uh, binnen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 als volgt geschieden bij het nummer wat Nina geschreven heeft... Lavender en Camille. Daar hoor je de viool van Hessel Moeselaar. Dus die nam op een gegeven moment... nadat hij de hoofdrol in een van de, de uren had... nam hij nu een wat dienende rol. Is en die, die door... uh, bij jou geweest, zeg maar, in de, uh, ja, de, de Beide, dus. De, he, ze waren dus alle... echte opname van jullie? Ook een opname van ons. Je hoort dus de viool van Hessel Moeselaar. En het is het liedje van Nina Lin. Luister zelf maar.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 its sense of love. In the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 Ja, prachtig. Ja, ja. Mooi, hè? <laughs> mooi, hè? Mooi, ja, hè? Mooi. een beetje aan euh, euh, doet denken. nou ja? ja, Het is voor de jonge luisteraars, je kinderen, hè? Melanie.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 Nou, heb je, heb je genoten net van de kwalificatie? Ja, jongens, in het donker. En het spookje heeft het gedaan, hè. Ik noem al het hele jaar het spookje. Uh, Want hij is er gewoon eigenlijk... Je ziet hem helemaal nooit. En dan uh, staat hij toch weer op het podium. En dan nou pakt hij de power Ja, George Russell. Jongen, jongen, jongen, jongen. En dan ga ik gelijk denken. Dan moet er toch ergens iemand in een Ferrari... Hm. Die moet toch denken... Jeetje, ik had ook in die Mercedes kunnen zitten. Ja, ja <laughs> zeker, zeker weten. En wij weten wie je bedoelt. Hè. Ja, denk het wel, hè. Ja, ja.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 Nou ja, als we even nu op Formule 1 kijken, jongens, vind ik toch gewoon weer Tsunoda gewoon klaar, jongens. Er weer niet erbij. Ik begrijp soms helemaal niet van Teams dat ze uiteindelijk, maar zo'n Kimmy altijd maar één rondje geven om een tijd te geven, begrijp ik echt helemaal niks van. Ja, van tegen. ja, verder in het oudersportland. Ik hoop dat Michel Bleekemon vandaag jarig is. Nee, nee, die was donderdagjarig. jarig. Oud Ja, 76 is het geworden. 76. 76. Blauwe, en er rijdt nog steeds hard, hè? Ja, ja, mooi, Er stond nog niet zo lang geleden... stond er in het Haarlems Dagblad nog een heel artikel... of tenminste in ieder geval ja. van, uh, van de Damiato-pers... dat er ook uh, inmiddels een derde generatie bleek... dat is de dochter van Sebastiaan. Die schijnt ook uh, nu ergens rond uh, te toeren. Of in de nee, karts... Jongen.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 Uh, en de Sebastian rijdt volgens mij nog in die, die NASCAR-series. Ja, Europese uh, NASCAR-series. Ja, uh, ja. rijdt je mee. Maar Sebastian heeft natuurlijk nooit zo'n raceambitie gehad als Jeroen heeft gehad. Want die heeft zich meer uh, op het management van de kartpanen ge gestort volgens mij. Mm. Dus, uh, en dat moet, dat moet ook één van de familieleden doen. Dat wordt ja. Ook ja, maar we hebben natuurlijk op uh, Zandvoort hebben we ook heel veel uh, blekenmolen. molen. En ja. uh, met, uh, met uh, de Rensschool, of uh, hoe heet dat, zeg maar? Ja, De maar? De, de Rensportschool antwoord. Ja, Rens ja, precies. Die bedoelde ik? Ja, nee, nee, ze hebben hun eigen, eigen, eigen driving dagen. Ja, dat is uh, de, de, de race experience, of de race planet van de familie Blekemolen, dat klopt. Ja. Nou ja, maar die zijn natuurlijk uh, altijd uh, actief uh, op het uh, circuit. Ja. Wat zou het circuit zijn zonder uh, die activiteiten van de Blekemolers?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 echt de mooiste circuit zijn, zijn daar niet heel veel van dit soort bedrijven actief. Die dit ook doen. Dus uh, de, de, met dat betreft e, e, ja, hebben zij een gat in de markt en uh, prachtige toeristen. Ik ja. denk dat al duizenden mensen daar gebruik van gemaakt hebben. Ja, denk ik ook. Maar uh, weten jullie uh, hoeveel auto's zij uh, ongeveer hebben... dan waar je uit uh, kan kiezen op het circuit? Nee, geen idee, maar ik weet wel dat er heel een graadje vol is. <laughs> dus, <laughs> en heel, heel veel mooie snelle auto's, Renault. Ja, jongens, Lambos, Porsches, de Alpines, eh, noem het maar op. Aston Martins, noem het erop. Het staat daar in de garage. Eh, Formuleauto's natuurlijk krijgen ook de mensen kans in. Ja, eh, gewoon eh, een prachtig bedrijf. Ik denk dat eh, zo zeggen, Iemand heeft heel erg daar zijn nek uitgestoken en dat, dat kun je alleen maar waarderen. Zeker weten, ah. zeker weten. Ja. Dan gaan we het even hebben over uh, Red Bull uh, weer, want we hebben de Racing Bull. Ja. He, die Hatjaar doet, uh, doet het zo goed in die, uh, in die Racing uh, Zou die uh, volgend jaar uh, zeg maar, uh, de tweede stoel uh, bij Red Bull uh, gaan uh, invullen? En zou dan uh, bij uh, de Racing bulls iets van, uh, van Lindlap en uh, Dun kunnen komen? Ja, Dun is natuurlijk uit het uh, programma gehaald van uh, McLaren, dus die is vrij. Dus, uh... Uh, met dat betreft uh, heb ik op het moment wel zoiets van, dit is heel veel mogelijk. Jongens, ik vind het uh, heel moeilijk op het om te zeggen wat Red Bull wil. Sonoda hebben ze dit jaar uh, eigenlijk laten vallen, vind ik. Uh, uh, de, de eerste heeft hij niet de auto gekregen die hij wilde hebben. En nu uh, zijn er veel te veel speculatie dat hij eigenlijk gewoon klaar is. Dat werkt nooit mee met een carrière van een rijder. En uh, even heel eerlijk, alles naast Max is eigenlijk al gedoemd om te sterven, zeg ik al maar. Inderdaad, uh, ja. Dus uh, ik weet niet eens of ik een hard het wil. Mooi, uh, tuurlijk. Uh, je gaat naar het topteam van, uh, van Red Bull. Uh, maar ik vind het een hard jaar betovend dat je in die Racing serieus hard gaat en serieus goed gaat. Um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 Als je drie, vier, voor Max zit, dan zegt we ik boven top. Zit je er 18 nog een seconde achter, ja, dan ben je afgeschreven. Ja. En we, we hebben dat nu met Lozen gezien. Ja, Lozen dit weekend gewoon natuurlijk heel erg slecht. Hij je hem twee keer in de muur geparkeerd. Dan ben je echt niet, niet goed bezig. Um, ja, wat er verder dan gaat gebeuren, ik denk dat Lozen uh, wel weggeserveerd gaat worden. Dat denk ik ook. Uh, is, ja, die gaat eruit. Uh, klaar. Uh, Hatja mag blijven, Cheno daar. De enige op optie voor hem is terug naar het uh, B-team. Ik geloof er niet in. Nee, ik, uh, of, of die gaat ook helemaal vertrekken. Moet ja. Uh, maar ja, heeft hij de... nog een uh, langdurig contract bij Red Bull, weet je dat?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 Dat heet Gardening Leaf. <coughs> Gardening oh, okay. Leaf. En dan kan hij uh, behoorlijk wat uh, tuinzet uh, kopen... om zijn tuintje mee uh, te onderhouden. Nou ja, ik heb, ik heb ooit een uh, documentaire van gezien van het huis wat hij heeft. Nou, dat is een hele grote tuin. <laughs> ja, ja. Nou, dan kan hij die 95, ja, 95 ja. miljoen of die 195 miljoen wel in kwijt, denk ik. Ja, die kan hij die, die kan die daar wel in kwijt. <laughs> dat is een geen probleem. Al, al koopt hij maar een zo. Ja, zek, zeker weten. Dus, ja, uh, ja, morgen ja. gaan we racen in het donker. En uh, ja. Ja, dat blijft zo'n mooi circuit, hè donker. Ja, wat ik ook zo mooi vind, zo'n weekend als dit, ik weet zeker dat het opgevallen is, dat uh, heel veel kereurs, hebben allemaal nieuwe soorten helmen op, die allemaal glinsteren in het donker met het licht. Mooi, je zag uh, een heel erg uh, goud-chrome uh, helm, uh, zie, zie je bij, uh, bij Lewis Hamilton natuurlijk, eh, normaal geel, die is nu goud van boven helemaal, uh, maar ook uh, net Russel zag je, dat die normaal die een beetje lichtblauw helm, die is helemaal ook chrome, uh, blauw. Uh, ik vind het altijd mooi, yeah, dat, dat kereurs daar, zeker hier, uh, altijd met een heel speciaal, zij komen of in speciaal helm, die meegelopte te in de hel. Daar kan ik altijd wel een beetje van genieten. Dan denk van ja, prachtig. Zeker weten, nou, is hartstikke mooi om daar, uh, daar te zien. Rendel, we gaan er morgen van genieten vanaf uh, twee uur of drie uur de race. Twee uur. De Crüwed Z2U. Ik ben bij nee, drie uur denk ik volgens mij. Ah maakt ook niet uit. We gaan toch een paar uur voor de voorzitter. Ja, zeker weten. Zeker. En dat uh, dingetje. Dus het uh, gaat helemaal goed komen. Het wordt toch rot weer morgen. Ja, Lekker binnen blijven. TV lekker kijken. Lekker gewoon kijken hoe het daar in Singapore gaat. En dan, uh, uh, ik hoop. Ja, Max moet winnen hoor, want anders gaat die kans... Uh, kijk, McLaren staat De McLaren staan erachter, maar hij moet die punten halen. Ja, dus, uh, zeker weten.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 vlucht werd uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. Dus ik hoop dat hij uiteindelijk uh, toch uh, in de lucht is, uh, Albert-Jan Vos. Speciaal voor hem, deze plaats breaking its early morn. Taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome I could cry.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 to say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 Even met 5-0 gewonnen. Zeker, nou Piet Pijper was ook helemaal enthousiast. Dus uh, ja. ja, die zit daar lekker in Spanje natuurlijk. Ja, en dan, ben dan ben je uh, dat bij jou ja. uh, van de leden. En dan krijg je dit soort ja, ja. Uh, En dan zit hij de volgende week uh, er weer bij en dan krijgen ze weer met 6-0 klopt. Nou, laten we dat niet hopen. <laughs> maar goed. Ja, Trouwens, het is weer een uh, thuiswedstrijd, als het goed is. Ja. Dus, maar... Ja, vloppig. Uh, dan houden jij er niet. Nou, ik zeg eventjes dat nu wel... Um, dat zeggende. Maar volgens mij zit er behoorlijk wat, uh, wat gaten in dit programma. Oh, god, krijg ik binnen. <lacht> wat, eh, wat ben je het, allemaal aan het doen? Ik, ja, ja, ja, ga maar eerst even een plaatje draaien. We gaan we even maar... kijken. Ja, jij had het over Johnny Camp. hè? Had je het over ja, oh, ga je hem uh, draaien dan? Ik ga hem even draaien. cut ja, ja. Ja. Ja. Peet zeker. Uiteraard. Dat dacht ik al. Ja, daar komt hij aan. Night and night and Money in my pocket Money in my pocket Lays in life right in life Doing a shaker That's shaking all the way the way you're moving For it. zo'n leuke mededeling, want Fred, onze collega, die eigenlijk hiernaast zou komen, Jaap, die is ziek en kan helaas niet naar de studio komen, maar van harte beterschap, Fred. Het lijken wel fotografen van 3 voor 12 Noord-Holland die op het laatste moment afzeggen. Die zeggen, ja, dat ja, ziek, zwak en misselijk zijn. Kan, hè? Dan stel je het even uit in de hoop dat je toch kan en dan gaat het uiteindelijk niets. Dus we hopen je volgende week weer te horen tussen 5 en 7 uur. At you, it takes me back in time. Lately, I've been dreaming, you've been on my mind. You're my heart. Als ik met Jaap Koper samen op programma doe... dat uh, dit soort plaat ineens, uh, uh, ineens ja. boven water komt van mijn kant uit. Hè, dan, uh, uh, ja, zeg maar. voor jou. En de uh, Limits. Uh, Johnny Kemp hoorde je ervoor. En uh, de Limits hier dus achter, die hoor je nu weg hebben. Uh, het leuke, daar hebben we... Ja, het is materiaal wat ik hiervoor uh, loop te dragen. hoor. Dus mensen niet denken dat die Jaap Koper nou zo'n wandelende pop <laughs> als die is. Dat is hij wel. Maar uh, niet op dit uh, gebied. Uh, dit heb ik uh, nooit geweten. Want, wat blijkt nou, die zangeres die je dus hoort, daar zou ik niet te misselijk Want dat is Gwen Guthrie. Oh, en uh, net uh, nothing going on Precies, range. die dame. En uh, dat is best wel uh, interessant. Oh ja. Yeah. Dat sowieso. Uh, die Gwen Guthrie, die leeft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 Voor andere artiesten. En later is hij ook nog verschillende uh, nummers gaan remixen. Dus dat is een beetje het uh, hele verhaal van The Limit in de Notendop. Nou ja, je bracht me op een idee hè? met uh, Five Star en uh, last ah, Takeover. Ja, dus die komt nu eraan. Dus, dus, uiteraard. Uh, uit, uiteraard. Uh, ja, uit uh, de koker van uh, Otterse en Verschaik. Dus nou, je hoort het ook meteen. Klinkt wel goed.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 Kon niet ontbreken en politie, plijken. Nee, nee, het, nee. dat, dat moet toch uh, gebeuren. in uh, Wat betreft. Er zijn heel veel mensen mee blij gemaakt, denk ik. Ja.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 Ja, uh, Tolly is ziek. Kun jij, nou, zo werkt het dan. En ja. dan, uh, en dan en, uh, meteen, uh, dan zegt hij: ik ga naar huis, want ik moet ook nog andere uh, uh, dingen doen. Huishoudelijke uh, maar... huishoudelijke klussen moet ik dan ook, <laughs> ja, uh, uh, moet ik ook ma doen. Maar ja. ik uh, zie je straks, nou, dat uh, vond ik helemaal top. Ja, nou, uh, ik ben op dit moment ook even gauw aan het zoeken waar bijvoorbeeld of er nog iets uh, duidelijk is over de wedstrijden die gespeeld zijn vandaag in die competitie. Want. Uh,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 Heb je hem nog? Ja, hier hebben we hem. De stand is nog niet buiten. Nee, daar heb je niks aan. Maar ze hebben dus nu nul punten. Maar ik weet niet hoe de wedstrijden van die andere wedstrijden zijn. Drie punten. Dankjewel, Jaap. En zometeen non-stop entertainment voor u. Ja, Bob Bieder. Ja, Bob Bieder. Ook Fred is helaas ziek. Allemaal sterkte en beterschap, volgens mij is James er een, een, uh, een beetje een griep. James St. Benton. Yeah, ja, be Michael McDonald. Uh. Ook dat. <laughs> Oké. Okay.